6 uur, het NOS-journaal, Renate Evers. GroenLinks toch op vier zetels ten koste van PvdA. VVD'er kamp is verkenner voor formatie. En geweld bij betoging Amerikaanse ambassade in Jemen. GroenLinks krijgt toch vier zetels. Dat meldt het ANP in een nieuwe prognose van de uitslag. In de vorige prognose werd nog uitgegaan van drie. De extra zetel gaat ten koste van de PvdA. Die zakt van 39 naar 38 zetels. GroenLinks had een lijstverbinding met PvdA en SP. De partijtop van GroenLinks is al de hele dag in overleg... over wat de gevolgen moeten zijn van de grote verkiezingsnederlaag. De partij gaat van tien naar vier zetels. Groenlinksleider Sap zegt dat een vertrek van haar nu niet aan de orde is. Daar werd wel op gespeculeerd. VVD-minister Kamp gaat de kabinetsformatie voorbereiden. Hij is door de Tweede Kamer gevraagd als verkenner en hij heeft de opdracht aangenomen. Het idee voor een verkenner komt van VVD-leider Rutte. De andere fractievoorzitters gingen ermee akkoord... in een overleg met Kamervoorzitter Verbeet. Kamp gaat met alle fracties praten over de opdracht aan een informateur. En hij kan ook mensen voordragen als informateur. Volgende week donderdag moet Kamp zijn gesprekken hebben afgerond. Dan houdt de nieuwe Tweede Kamer een debat over de formatie. De procedure in de formatie is nieuw. Dit voorjaar sprak de Kamer af dat de koningin... niet meer het initiatief heeft in de formatie, maar de Kamer zelf. In Jemen is tijdens een demonstratie bij de Amerikaanse ambassade... in de hoofdstad Sanaa zeker één dode gevallen... toen veiligheidstroepen de groep betogers uit elkaar joegen. De demonstranten zijn boos over de anti-islamfilm... Innocence of Moslims, die op internet te zien is. De betogers trokken het ambassade-logo van de muur... en staken een Amerikaanse vlag in brand. Ook in andere landen is geprotesteerd tegen de film... waaronder Bangladesh, Egypte, Tunesië en Marokko. Dinsdag kwam de Amerikaanse ambassadeur in Libië om het leven... bij een mortieraanval tijdens een demonstratie. De Amerikaanse minister Clinton heeft afstand genomen van de film. Ze verklaarde dat de Amerikaanse regering... op geen enkele manier betrokken is bij het project... en dat de inhoud walgelijk is. Griekenland heeft een derde miljardenlening nodig... en de Europese schuldeisers moeten daaraan meebetalen. Dat zegt een Griekse directeur van het IMF tegen de Wall Street Journal... Volgens hem loopt Griekenland nog flink achter op het herstelprogramma. Het grote gat in de begroting kan niet door Griekenland zelf worden gedicht. Het IMF kan dat gat niet opvullen vanwege eigen regels. En daarom moeten Europa en de ECB dat doen, zegt de IMF-directeur. Griekenland kreeg eerder 2 miljarden leningen. De Griekse minister van Financiën ontkent dat zijn land een nieuwe lening nodig heeft. Showbiz-fotograaf Joop van Tellingen is in zijn huis in Lopik overleden. Van Tellingen begon op zijn zestiende als fotograaf bij de Telegraaf. En daarna werkte hij als paparazzo voor alle Nederlandse roddelbladen... en werd zo een van de bekendste fotografen van het land. Van Tellingen maakte veel foto's van de koninklijke familie en van bruiloften. Ook speelde hij af en toe een kleine rol in tv-series. Van Tellingen had blaaskanker en was al langere tijd ziek. Hij was 67 jaar. Het Australische huis van afgevaardigden heeft met een nieuwe wet voorkomen dat een omstreden supertroller uit Katwijk mag vissen in de wateren bij Tasmanië. De Abel Tasman, die voorheen Margiris heette, wil in Australië 18.000 ton horsmakreel en redbait vangen. Dat is de helft van het totale visquotum van Australië. Greenpeace verzet zich daartegen en ook Australische parlementsleden zijn er niet blij mee.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 Het weer vanavond en vannacht vrij bewolkt. Later in de nacht kan in het noorden wat motregen vallen. Morgen ook veel bewolking en af en toe regen en dan staat een stevige wind. Middagtemperatuur rond 17 graden. In het weekend is het vrijwel overal droog en de temperatuur loopt dan op tot 21 graden. ANB ah, nee, Verkeersinformatie. Er staan nog 20 files en die zijn nu vrij snel aan het oplossen. Wel zijn er een paar uitzonderingen. Op de A7 Groningen richting Heerenveen is een uh, half uurtje geleden een ongeluk gebeurd. Tussen de afrit Oosterwolde en Beetster Zwaag staat 5 kilometer file. De rechterrijstroop is dicht. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag staat file tussen knopend Lunetten en de Meeren 6 kilometer. Ook daar is de oorzaak een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. En de A28, Zwolle richting Hogeveen, is nog altijd in bij, eh, richting het noorden dicht bij de wijk. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Er staat file tussen knopend Langhorst en de wijk 2 kilometer. We zitten al in de 70ste minuut. John!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 Zo kunnen we met een gerust hart blijven geven. Weet waarvoor je geeft. Kijk op cbf.nl. Vluchtboeken, hotel erbij. Kom vliegwinkelen op vliegwinkel.nl. Uh, Supergoed nieuws. Die nieuwe klant? Ja, die is binnen.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 Met Tim Overdiek en Lucella Carasso. 9 over 6, goedenavond. Over 20 minuten om half 7 is er een korte verklaring van Henk Kamp... die als zogeheten verkenner een rondje langs alle fractievoorzitters gaat maken. En over die fractievoorzitters, daar hebben we nieuws over. Want Hans Andring gaat gonsten in de gangen van GroenLinks de hele middag. Maar bij GroenLinks treft uh, Kamp gewoon Jolande Sapa aan de komende dagen. Ja, we hebben net de bevestiging gekregen dat Jolande Sap inderdaad aanblijft als partijvoorzitter. Er is vanmiddag door de partijtop gewikt en gewogen. En uiteindelijk is het oordeel geweest dat ondanks de niet optimale verkiezingsuitslag van drie, maar nou nu blijkt vier zetels, er komt de zetel bij, kan zij blijven. Hans, blijf even bij ons. We hebben nu contact met Tof Tissen, voorzitter van de Eerste Kamerfractie. Ook van de selectiecommissie van GroenLinks, van de kandidaat. Latenlijst, meneer Tissen, goedenavond. Goedenavond. Ja, er is dus besloten dat uh, Jolande Sap aanblijft. Was het een moeilijke beslissing vandaag die daarover moest worden genomen? Ik wil alleen maar zeggen dat zij aanblijft, en daar zijn we verheugd over. Dat is het enige commentaar dat ik daarop uh, geef. Ja, we zijn wat... verheugd dat ze doorgaat. En wat is de reden dat ze doorgaat? Kunt u dat wel zeggen? Nou ja, we hebben alle vertrouwen daarna. Ja, ook na het verlies van zes zetels. Ja. En Gaan er dan misschien andere personele gevolgen plaatsvinden bij GroenLinks? Ik denk bijvoorbeeld aan de partijvoorzitter. Nee. De partijvoorzitter blijft ook aan. Ja. Um, verder geen enkele consequenties die worden getrokken nee. uit het verlies van GroenLinks? Dat er schrijven niet aan de orde. Wordt het nog wel geëvalueerd, in nederlaag? Dat neem ik aan, maar daar zal het partijbestuur woordvoering over doen. Wat is trouwens de reden dat u er verder helemaal niks over wil zeggen? Nou, Omdat ik net wat gezegd heb, ik verwijs naar een persbrit dat is. Ja. En uh, toch bellen jullie me op en ik zit in de trein, dus het ding valt de hele tijd weg. We dus ik weet dat het is, dat komt zo meteen aan. Ja. Maar ja, goed, dat, kunnen we, dat, dat hebben wij nu nog niet, dus ik dacht, ik, ik, ik wil het graag even van u horen. Maar... Ja, maar ik heb bevestigd dat, uh, dat Jolanda's zal aan blijft. Ja, Daar nee, ben ik heel blij mee, maar ik, ja. ik, uh, ik ben ja. gewoon een beetje verrast door uw... Uh irritatie die ik hoor. Nee, nee, nee ik heb geen irritatie, dat helemaal niet. Ik, mag, ik dan, mag ik dan vragen, het, het feit dat ze blijft, heeft dat ook te maken met het feit dat er eigenlijk niet zo'n heel goed politiek alternatief is binnen GroenLinks om haar op te ik volgen ja. in dit moment? Wij hebben een geweldige lijsttrekker gekozen, partijleider gekozen in juni met een overmacht van de leden die daarop gesteld is. En we hebben uh, nog zij, nog wij aanleiding gezien om dat opnieuw ter discussie te stellen. En daar zijn we onderling zeer verheugd over dat zij doorgaat en dat we weer uh, goed, met een goed fundament kunnen bouwen aan de, de toekomst van, uh, van de partij. Want die toekomst ligt aan de basis van de partij en alle gemeenten en alle besturen van college's van BNW die actief zijn in de provincies. Een fundament. Eh, uh... Dus uh, kortom en in de inhoud van ons programma. Ja, Een fundament en... waar op dit moment niet zo heel veel van over is. Uh, heeft het, uh, de verkiezingsuitslag, de nederlaag, wel andere consequenties voor andere mensen die met de campagne bezig zijn geweest? Goed, nou meneer Tissen, dank voor uh, dat Dag u ons gedaan. even het woord wil zijn. Goede treinreis nog. En wij zien dat persbericht met ontzettend veel uh, belangstelling tegemoet. Okay. Dag. Hans Andering gaan we horen. Bevestigd en heel stellig, uh, ze blijft. En verder willen we er niet veel over zeggen. Is het verhaal hier uh, mee uit de wereld? Ieder ik denk het niet. Nou, uh, je, zo net raakte hier wel een punt, Tim, door te zeggen van... Uh, uh, wat, uh, wat is het alternatief? Als je besluit om je partijleider, die nog maar heel kort aan de leiding van de partij staat... als je die nu alweer gaat vervangen, dan moet je wel heel zeker weten... dat je iemand hebt die haar kan opvolgen, in dit geval haar. En uh, dat het dan ook een goede is. En dat je niet van de regen in de drup komt, want dan heeft een vervanging geen enkele zin. En laten we daar dan even de namen bij noemen. Bram van Ooyik, Lisbeth van Tongeren, Jesse Klaver. Dat zouden degenen zijn die haar dan zouden moeten opvolgen... en GroenLinks een, een nieuw smoel zouden moeten geven. Ja, nou, uh, Bram van Ooyek, dat is uh, de nummer twee op de lijst. Dat is een man uh, die wel de nodige ervaring heeft... maar uh, toch al van erg lang geleden, als we over de Tweede Kamer spreken... en verder vooral bij Buitenlandse Zaken heeft gewerkt. Lijkt me lastig als je van buitenaf weer binnenkomt... om dan hier in de fractie en dan de leiding te gaan nemen. Lisbeth van Tongeren uh, heeft al wat meer ervaring... maar of dat nou uh, ja, een veel betere leider zal worden dan uh, Jolande Sap... dat is natuurlijk maar afwachten laat staan of ze de ambitie heeft. En hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de nummer 4. Die heeft een campagne gevoerd. Dus ja, daar zullen misschien ook wel ogen naar gaan van... Uh, heb je dat allemaal wel goed gedaan? En uh, ja, of hij het wil en of hij het kan, dat is natuurlijk ook weer de vraag. Dus het lijkt een beetje, laten we voorlopig niet... Uh, overhaaste stappen nemen uh, met vier zetels. Um, we kunnen ermee leven, we zullen ermee moeten leven. En wat los je op door nu een partijleider te vervangen? Het antwoord is blijkbaar... Te weinig om SAP nu te vervangen. Geen overhaast, maar wel een kordatenstap werd gezet vandaag in Den Haag... door Henk Kamp de VVD'er aan te stellen als de verkenner. Vervult Kamp hiermee de rol die de koningin altijd heeft? Ja, een beetje wel. Uh, hij moet nu dus uh, gaan kijken... Uh, hoe we kunnen komen tot uh, de formatie van uh, een nieuw kabinet. Uh, hij moet gaan kijken uh, welke informateurs allemaal uh, geschikt of acceptabel zijn... voor de andere partijen om mee om de tafel uh, te gaan zitten. En dat zijn allemaal capaciteiten waardoor uh, Mark Rutte zegt dat Henk Kamp de beste man is voor deze taak. Uh, Henk Kamp is een, uh, is, een, is een voortreffelijk politicus... die breed uh, wordt gerespecteerd in Nederland. Ook veel gezag heeft bij andere partijen. En daarmee in mijn ogen iemand van de VVD... Uh, die zeer goed in staat is om deze gevoelige eerste fase... Uh, te verkennen zouden we <lacht> nog achter moeten. Want uh, ja, dat moet Kamp nu dus gaan doen. En daar begint hij al vandaag mee. Zijn de partijen al gewend op deze nieuwe gang van zaken? Uh, nee, dat is voor iedereen nog een beetje wennen. Want uh, ja, hoe het nu verder gaat... en uh, hoe de verhouding en de contacten binnen de partijen zijn... dat is nog maar weer uh, een beetje afwachten. Uh, hoe stel je bijvoorbeeld op... en welke, uh, ja, welke afspraken gaan partijen onderling maken? Vanmiddag zagen we dat uh, Diederik Samson stilletjes verdween... richting de kamers van uh, de Socialistische Partij. Om daar eens even bij te praten met Emile Roemer. Nou, pikant, uh, pikant momentje natuurlijk. Vooral omdat ze werden gezien door verslaggever Wilco Boom. Diederik Samsom in de, het deel van het gebouw waar de SP zit... op de kamer van een SP-kamerlid met Emile Roemer. Oh, ze komen naar buiten. Ja, meneer oh, ja, ja, ja, ja. meneer oh, ja. Samsom, meneer, oh, ja, ja. meneer oh, ja, ja. Roemer. Ik heb elkaar nog helemaal niet gezien na de bizarre avond van gisteren. En nu? Oh, en nu... Want u hebt elkaar nu gesproken. Ja, dat klopt. Maar Gerdy Verbeet heeft net aangegeven hoe we verder gaan. Maar hoe gaat u verder met z'n tweeën, meneer Roemer?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 ja voorbijgepraat je Over hoort een zet, beetje van uh, de PPK bij de SP <coughs> ja je hoort ook het besmuikte gelach een beetje en uh, nou ja het uh, tekent misschien ook wel een beetje de verhouding tussen de Partij van Arbeid en uh, de SP ze zitten een beetje bij elkaar in de buurt maar ja uh, gaan de komende tijd toch wel denk ik uh, een andere rol spelen in hoe het allemaal verder gaat onder leiding dus van uh, Henk Kamp die zal door iedereen geaccepteerd worden want Kamp staat bekend als een eerlijke man recht door zee. heeft geen dubbele agenda's hij is wel uh, aan de rechterkant van de VVD, maar ondanks dat alles wordt, hij dus wel vertrouwd. Om half zeven geeft Kamp een toelichting over hoe hij zijn werk de komende dagen gaat doen. En ook daarvan kunnen we op Radio 1 de luisteraars vertellen wat hij gaat zeggen. Dat gaat u straks horen. Wij praten ondertussen verder met politicoloog Peter van der Heijden. denk ook met geïnteresseerde oren aan het luisteren naar dit hele proces in de Kamer. En, en misschien ook wel tof tissen bij GroenLinks. Ja, ja, ja, ja, het klinkt allemaal met heel veel beschuit in de mond hè, wat er gezegd wordt. Bij GroenLinks? Ja, ja uh, natuurlijk is er van alles aan de hand... en natuurlijk uh, moet het consequenties hebben, maar het kan niet. Dat is de conclusie eigenlijk die je moet trekken. Omdat Mo er geen alternatief is? Ja, en dan zou ik toch denken... bij het opstellen van de lijst moet je daarbij nadenken... Dat is misschien wel heel verstandig om een volgende keer... een goede opvolger heel hoog op de lijst te zetten. Ja, maar goed, zijn natuurlijk de hele uh, commotie rond uh, die achter de rug... waarin uh, Jolande Sap uiteindelijk kon zeggen... ik heb nu het mandaat als, als leider van deze partij. Ja, maar wel al op een moment dat uh, ze heel slecht in de peilingen stonden. En dan moet je toch eens die oren gaan krabben, denk ik, als partij. hoor. En, en überhaupt is het heel verstandig. Hè. We hebben het vaker gezien. We hebben bijvoorbeeld gezien uh, met Melkert... die op de avond van de verkiezingen al zei dat hij die mee ophield dan heb je een goede tweede nodig. Dan was dat nog een redelijk grote fractie, die wel gedecimeerd was ook. Maar hij stapte onmiddellijk op, iemand anders neemt het meteen over. We hebben het vaker gezien dat uh, politieke leiders... Uh, na een verkiezingsnederlaag vertrekken. Maar ja, je moet er dan wel voor zorgen dat je een ander erin kunt schuiven. Aan de andere kant was toen bij de PvdA ook eventjes de vraag... wie kan dat doen? Daar kwam uiteindelijk Wouter Bos heel ja. sterk uit. Hè? Die je mm -hmm. van Nieuwenhoven was de bedoeling. Uh, nou, Wouter Bos heeft het daarna natuurlijk goed gedaan... Die verkiezingen die daarna kwamen. Maar ja, hoe, hoe moet die fractie van GroenLinks verder? Ja, vooral heel klein. Ja. Die, die hebben niks in de melk te brokkelen op het moment. Dat, de, de, de, ze zijn terug naar het niveau van 1977. Niet zo klein als dat ze dachten na een lange nacht. Want ze kregen er de restzetel bij. Als gevolg van een lijstverbinding tussen de Partij van Arbeid. Um, SP en GroenLinks. Geluk bij ongeluk, maar uh, toch slecht nieuws voor de Partij van de Arbeid. Dat lijkt me ook, ja. Hoewel het ook weer niet zo heel veel uitmaakt... of je nou twee of drie zetels verschillen hebt met de VVD natuurlijk. Maar misschien moet de Partij van de Arbeid zich nog eens... achter de oren gaan krabben over lijstverbindingen als dat zo werkt. Want nou, zij raken er nu dus één kwijt. Ja, maar voor hetzelfde geld was. hadden ze er eentje gewonnen, hè? Ja. ja het eraan, Ik bedoel, als je kijkt het naar de ChristenUnie en, en de SGP... dan heeft de ChristenUnie gewonnen in het verleden, volgens mij wel eens de SGP. Dus dat is een gok ja. die je van tevoren neemt. Ja, en en die wil, kan verkeerd vallen. En je ja. wil links zo groot mogelijk maken. Dat was ja. natuurlijk de bedoeling daarvan. Ja. Nou, toch gaat links ook over solidariteit natuurlijk. En dan is het mooi als de zwakste er dan nog eentje bij gaat. <laughs> toch uh, krijgen we geen, geen links kabinet. Hè? Dat, nee. dat zit er niet in. Nee. Uh, VVD moet gaan praten met, met de PvdA. Verwacht u dat dit een lange formatie gaat worden? Ik verwacht niet dat ze er heel snel uit zullen zijn. Nee, de, de verschillen zijn weliswaar opgeklopt in de, in de campagne... maar die verschillen zijn er wel degelijk. En uh, Het is ook erg afhankelijk van de economische ontwikkeling. Hè? Stel dat dat uh, in, in het zuiden slechter gaat, in Zuid-Europa bedoel ik... Uh, maar ook hier, dat kan ook maar zo... dan staat het onmiddellijk onder druk... Dan moet er meer bezuinigd worden, vindt de VVD. Maar dan moeten er ook uh, allerlei waarborgen voor zijn, zegt de Partij van de Arbeid. Dan wordt het heel lastig, meteen. Ja, we hadden het vorige uur al over Griekenland. Mm -hmm. vraagt om extra steun. Ja. Ik moest daarna nog even denken aan uh, 2003. Toen speelde de hele Irak-oorlog door de formatie ja. tussen uh, toen CDA en PvdA. Kan dat verhaal van Griekenland een rol gaan spelen bij de formatie? Ja, dat kan maar zo, hè. want uh, officieel heeft de formatie er niks mee te maken. moet het, oude, het, het, het zittende kabinet het oplossen. Aan de andere kant, uh, dat doet eigenlijk niks meer zonder in het achterhoofd te houden wat komt hierna. Uh, ze mogen zich natuurlijk niet echt enorm binden aan dingen waar het volgende kabinet volstrekt mee oneens zal zijn. Nou is het handig omdat een deel gewoon do doorgaat, in ieder geval de premier. Maar uh, ja, dat, dat compliceert het allemaal wel. Ze zullen bij nou. beslissingen rekening moeten houden met de Partij van de Arbeid. In principe wel, ja. ja. Vandaag een opwindende dag in Den Haag. Daar zullen we er nog veel van volgen. Peter van der Heijden, dank voor uw toelichting. Graag gedaan. En in Den Haag gaat de PVV er weer vol energie tegenaan. Dat zei Geert Wilders eerder deze uitzending tegen Michiel Breedveld. Ondanks die grote nederlaag bij de verkiezingen. De vorige keer kreeg de PVV veel stemmen in Volendam. Ewout Jong ging daar naartoe. De toeristenbussen rijden hier nog steeds af en aan en het water klotst als iedere dag gewoon tegen de dijk in Volendam. Maar toch is er wat veranderd, want de helft van de PVV-stemmers heeft de partij van Geert Wilders bij de verkiezingen van gisteren de rug toegekeerd. Bijna nergens in Nederland was de neergang van de PVV zo groot als hier in Volendam. Klopt, tenminste ik heb het gelezen vanochtend, Aan en de ene kant denk ik terecht en aan de andere kant heb je toch een hoop dingen gelijk. Maar zoals het gaat met de PVV vind ik niet dat hoort. Zeker wat met de laatste kabinet. van hem hebben geen goed gedaan hier. Ik heb zelf op de VVT gestemd. En komt u wel van de PVV? Uh, ik kom van de PVV, ja. Dat klopt. Uh, waarom hebt u dan nu de switch gemaakt? Nou, ik denk dat er heel Nederland over is. is gewoon een tactisch systeem geweest. Vollendam is van oorsprong uh, ja, een ondernemende gemeenschap. En ik denk dat heel veel mensen uh, ja, nu tactisch gekozen hebben met, uh, met name het Europese beleid. Ja, hebt u ook Wilders laten liggen omdat hij dingen niet heeft waargemaakt? Ja, ik denk dat dat uh, voor de hand ligt. Wat dan? Wat had hij waar moeten maken wat u betreft? Ja, op zijn standpunten had hij waar moeten maken. En hij had niet uit het uh, Kundensakkoord uh, uh, moeten weglopen. Ik vind dat dat een slechte... Uh, dat, ja, slechte dat, zet, dat hij uit het kashuis wegliep? Ja. ja, dat vind ik een slechte zet van. Nee, dat heb je juist goed gedaan. Want hij is voor tegen Europa en dat, dat, moet hij, dat moet hij volhouden. En andere mensen, dat blijkt uit onderzoek, zeggen... Ja, we hebben maar niet meer op Wilders gestemd, want een stem op Wilders is eigenlijk een stem op niemand, want niemand wil met hem samenwerken. Nee, dat is niet waar. Als hij groot genoeg is, heb je niemand nodig, kan hij alleen werken. Misschien krijgen we de gulden dan weer terug, dat alles weer in het normale komt. Mag ik even vragen? Ik heb niet gestemd. Ik heb, ik heb niet gestemd. gestemd? Nee, ik heb er geen, uh, geen tijd voor en ik vond het ook niet echt, uh, het wordt eigenlijk toch helemaal niks. Hebt u vorige keer op de PVV gestemd? Ja, vorige keer wel, ja. En nou niet. Waarom niet? Ja, we hebben helemaal niet gestemd. Ik had geen tijd en uh, ik, zie, uh, ik zie er toch niets mee gebeuren. Wat heeft hij laten liggen, Wilders, de afgelopen jaren? Nou, ik weet niet of, echt of het aan hem lag, maar het is meer zeg maar, uh, het hele kabinet wat, uh, wat niet wil slagen. Dus het ligt niet echt aan Wilders, vind ik. Soms denk ik, ja, waarom moeten we echt gods stemmen? Want uh, inderdaad, over twee jaar staan we waarschijnlijk er weer. En er wordt toch niet echt heel veel veranderd. We moeten toch met z'n allen blijven betalen... Dus dat blijft altijd zo. Maar ik had toch zoiets van, ja, er zijn toch heel veel punten waar ik het toch wel heel erg mee eens ben met de PVV. Er zijn ook wel heel veel punten waar ik het ook wel niet mee eens ben. Maar uh, ja, ik heb toch zoiets van, uh, ik zou het toch wel heel vervelend vinden als deze man helemaal niks meer te zeggen heeft. Dus stiekem hoop ik toch dat er uh, ja, bepaalde punten van hem mee worden genomen. Ja, maar goed, hij heeft nu niet heel veel invloed meer in de Kamer. Nee, helaas niet. Maar ja, ik had zoiets als iedereen uh, standaard denkt, we stemmen maar niet, dan was het helemaal niks. Er blijven dus Volendammers achter de PVV staan... maar de partij kreeg nu 16 van de stemmen... tegenover 31 bij de, bij de vorige verkiezingen. We gaan er even wat eerder uit vandaag. Het nieuws van half zeven halen wij naar voren, zoals we dat zeggen. Het is nu zes voor half zeven namelijk. En dat is uh, omdat Henk Kamp een toelichting geeft... zo over uh, zijn werk als verkenner in de Tweede Kamer. Dus uh, tot zo.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 Heeft u snel een gekwalificeerde procesoperator nodig, zodat uw productielijn niet stilstaat? Hoe klein of groot uw bedrijf ook is, Randstad regelt snel de juiste mensen voor u. Iedereen heeft iets met Randstad. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie.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 GroenLinks krijgt toch vier zetels in plaats van drie. Dat meldt het ANP in een nieuwe prognose van de uitslag. De extra zetel gaat ten koste van de PVDA. Die zakt van 39 naar 38 zetels. GroenLinks had een lijstverbinding met PVDA en SP... en volgens het ANP heeft de verschuiving met die lijstverbinding te maken. In Washington is de astronaut Neil Armstrong herdacht in een openbare dienst. Bij die dienst waren collega-astronauten, familieleden en vrienden van de eerste man op de maan... De dienst begon met een fragment uit de toespraak van president Kennedy... waarin hij de race naar de maan aankondigt. Morgen krijgt Armstrong een zeemansgraf. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Clinton... heeft afstand genomen van, te, van de anti-islamfilm Innocence of Muslims. Ze verklaarde dat de regering op geen enkele manier betrokken is bij het project... en dat de inhoud walgelijk is. Dinsdag kwam de Amerikaanse ambassadeur in Libië om het leven... bij een mortieraanval tijdens een demonstratie tegen de film. En in Museum Boymans van Beuningen in Rotterdam is het gerestaureerde schilderij Drie Maria's aan het Graf van de Vlaamse schilder Jan van Eyck onthuld. Het is gedateerd rond 1430. Tijdens de restauratie werd bevestigd dat het werk van de hand van de meester is. Zo is de herkomst van het hout onderzocht en de gebruikte schildertechniek. En dat is nieuws op dit moment. ANUBE ah, Verkeersinformatie. De dagelijkse files lossen nu snel op. Er zijn nog een paar opvallende zaken. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat voor knoop het Muiderberg 4 kilometer file. Er is daar één rijstrook dicht. A7 Groningen richting Heerenveen bij Beetsterswaag 5 kilometer. Na een ongeluk met een vrachtwagen en een touringcar. De rechte rijstrook is dicht. En de A28 Zwolle richting Hogeveen is dicht bij de wijk. En dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. U luistert uh, nog steeds naar het NOS Radio 1-journaal... straks uh, Joost Eertmans van WNL. Maar eerst gaan wij naar Hans Andringa, onze collega in Den Haag. Hans, uh, we zijn in afwachting van Henk Kamp, hè? Ja, Henk Kamp uh, die gaat een toelichting geven op uh, de werkzaamheden... die hij uh, de komende dagen gaat uh, vervullen. We weten natuurlijk uh, al wel ongeveer wat hij gaat doen. Namelijk dat uh, de komende dagen gaat hij gesprekken voeren... met uh, alle uh, partijen in de Tweede Kamer. Inclusief trouwens uh, de nieuwkomer, 50PLUS. Over uh, hoe het nu eigenlijk verder gaat. Wat de volgende stap moet zijn in uh, de formatie. Want uh, normaal was het zo dat iedereen naar de koningin ging. Zij verzamelde de alle adviezen, ging daar eens goed over nadenken met haar adviseurs... en daar rolde dan vaak een informateur uit... die ging kijken wat de volgende stappen zouden zijn. Die kreeg al vaak een opdracht mee... Dat gedeelte, dat is nu niet meer bij de koningin. Dat ligt nu bij de Tweede Kamer. En het is dus allemaal nog een beetje wennen voor uh, de Kamerleden... Uh, voor iedereen hier trouwens, wat dat allemaal precies gaat betekenen. Want ja, hier wordt toch een beetje geschiedenis geschreven. Namelijk dat we kunnen gaan zien uh, hoe het een en ander uh, verloopt... in deze nieuwe omstandigheden. Nou, we, we wachten dus nog even op kamp. We hadden het eerder, geeft ons even de gelegenheid... om nog even over GroenLinks te hebben, we hadden eerder jou daarover in de uitzending en ook tof tissen van, uh, van de partij. Die had het over de kont- persverklaring. Hij wilde niet heel veel zeggen. Nou, die, die hebben we hier. Um, hij stelt dat SAP een inhoudelijke en eerlijke campagne heeft gevoerd. Ja. En ik weet niet of jij dat ook al hebt gehoord, dat André van Es uh, de verkiezingsuitslag gaat evalueren. Ja, dat zie je wel vaker bij uh, partijen. Als er een zware nederlaag is geweest, dat dan een uh, voormalig uh, partijbonds uh, wordt gevraagd of die het onderzoek wil uh, gaan doen. Nou, dat zie je dat zag je bijvoorbeeld bij het CDA. Dat mevrouw Gardeniers in de jaren negentig de grote verkiezingsnederlaag ging onderzoeken. Je hebt het een paar keer bij de Partij van de Arbeid gezien. Margreet Boer. Margrethe Boer heeft dat onder andere gedaan. En dan ja, probeert de partijen erachter te komen. Wat is er nu eigenlijk precies fout gegaan? Want in de toelichting van GroenLinks zeggen ze ook dat ze vinden... dat ze op zich een goede campagne hebben gevoerd. Dat het programma goed was. De doorrekeningen van het Centraal Planbureau zagen dat er toch allemaal heel redelijk uit. Kortom, een partij die op 10 staat, waarom is die dan naar vier gezakt? Waar hebben we het laten liggen? Daar zijn dit soort uh, diepgaande onderzoeken, zoals het hier wordt aangekondigd... natuurlijk altijd heel erg goed voor. En het moet ook een weg aangeven, hoe komen we er weer uit? Hoe kunnen we weer de weg naar boven vinden? Nou, Sap blijft in ieder geval aan. Uh, gaan we weer naar Kamp. Uh, waar gaat hij dat geven, die toelichting? Dat is in een zaal uh, in de Tweede Kamer, de Torbeckerzaal. Dat is een van de grote vergaderzalen... waar uh, normaal gesproken commissieoverleggen zijn. Um, en... De reden dat dat nu in de Tweede Kamer is, in zo'n zaal... dat is natuurlijk ook omdat de Kamer heeft gezegd... wij gaan het niet meer via de koning inspelen, dus we gaan niet meer naar het paleis, we moeten het nu zelf doen. Dus vandaar dat dit soort persconferenties in de Tweede Kamer wordt gegeven. Degene die straks het geheel gaat inleiden, dat is Henk Brons... die is van de Rijksvoorlichtingsdienst... Hey. En, uh, dat is ook wel apart dan. Precies. Je zegt meteen, hé, hey, want je zou denken... als de Tweede Kamer het gaat doen, wat doet de Rijksvoorlichtingsdienst daar dan nog tussen? Ja, dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de Kamer niet goed is uitgerust... om uh, dit werk goed te doen... Want Henk Kamp heeft natuurlijk altijd een paar mensen nodig... die hem gaan helpen bij het vergaren van de informatie... het uitschrijven van de spullen. De Kamer heeft dan niet het apparaat om dat allemaal zelf te doen. Dus nu verschijnen er berichtjes dat de RVD bekendmaakt... op verzoek van de Tweede Kamer. Nou, ja, dus zeg. Ja, ja, Dus je zou kunnen zeggen dat de Tweede Kamer... heeft de RVD nu ingeschakeld om in deze nieuwe situatie... hoe de formatie gedaan moet worden... Uh, dus een beroep doet op uh, de RVD. Ja, grappig, want in het verleden had de Tweede Kamer... natuurlijk vooral de partijen die langs de zijlijn stonden... wel eens commentaar erop van uh, de RVD houdt alles dicht... Maar goed, toch ja. handig als ondersteuning nu. Zeker als ondersteuning, ja. En ook uh, de RVD heeft natuurlijk jarenlange ervaring hoe dit allemaal gaat. Wat je allemaal wel kunt zeggen en wat ah. je niet kan zeggen. En als je iets wel kan zeggen, hoe je dat dan moet zeggen. Want juist in dit soort gevoelige processen uh, kan het wel eens van een woord afhangen... of een uitspraak wel goed is of niet goed. Want Hans, we vegen gewoon alle politieke nieuwtjes even nu bij elkaar... in de afwachting van Kamp. Uh, of hij komt er nu ik aan? Ik krijg nu te horen ik. dat Kamp eraan komt. En, uh, dus laten we even de microfoon erbij houden. Hij Palabond. komt door de zaal. De heer Kamp zal een korte toelichting geven op de verkenning... die hij op verzoek van de Kamer uitvoert. Dit is Henk Bron van de RWD. Er is er gelegenheid voor een beperkt aantal vragen. Na afloop is er geen gelegenheid voor één op één gesprekken. Heer Kamp. Dank u wel. Dames en heren... De Kamervoorzitter, mevrouw Verbeet, die heeft een aantal gesprekken gevoerd met de fractievoorzitters en lijsttrekkers. Um, mevrouw Verbeet, die heeft mij meegedeeld dat de heer Rutte heeft voorgesteld om mij een aantal verkennende werkzaamheden te laten verrichten. Um, ik heb mij daar graag toe bereid verklaard. Ik ga er morgen aan beginnen. Ik zal um, morgen om acht uur beginnen met het eerste gesprek en hoop daar de hele dag mee bezig te kunnen zijn. Op grond van die uh, gesprekken zal ik uh, rapporteren. En ik verwacht dat te doen binnen de termijn die de Kamer daarvoor gesteld heeft. Dat is 24 uur voor een debat dat de Kamer over dit onderwerp... over de kabinetsformatie en alles wat daarmee samenhangt... wil gaan houden volgende week donderdag. Dat betekent dus een korte verkennende opdracht... die zal lopen tussen nu en 24 uur voor dat debat van volgende week donderdag. Ik zal daarbij geassisteerd worden door een aantal ervaren gespecialiseerde medewerkers... ...van algemene zaken die op verzoek van de Tweede Kamer tijdelijk bij de Tweede Kamer zijn gedetacheerd. En die zullen mij daar dus in ondersteunen. Um, dat was wat ik u had te vertellen en ik hoop dat uh, u daarmee uit de voeten kunt. Misschien nog een enkele vraag. Nienke de Zoet. Ja. Meneer Kamp, gaat, gaat u alleen een eerste gespreksronde houden? Of kan het ook zijn dat u de komende week al verder gaat met bepaalde partijen? Nee, er is mij verzocht om verkennende werkzaamheden ten behoeve van dat debat te doen. Dat betekent ik ga uh, spreken met alle lijsttrekkers, alle fractievoorzitters. En vervolgens ga ik dat um, in een, de gewenste vorm gieten. En dat zal ik dan vervolgens presenteren aan de Kamervoorzitter... die daar weer de fractievoorzitters en lijsttrekkers van in kennis zal stellen. En dus op die manier kunnen zij dan hun debat voeren. Ja, toch een beetje wat de koningin vroeger deed. Nee, ik ben een instrument van de Kamer en ik uh, verricht op verzoek van de Kamer uh, bepaalde werkzaamheden. Denkt u dat u gekozen bent omdat u uh, goede ervaringen heeft in onderhandelingen met de Partij van de Arbeid, bijvoorbeeld bij het pensioenakkoord? Nee, ik denk dat ze ontdekt hebben dat ik vroeger jarenlang bij de katholieke verkenners heb gezeten. En dat ze daarom dachten dat ik hier geschikt voor zou zijn. Komt. Hij is er nu best achter gekomen. Ja, verder komt hij erbij. Nou ik loop al een paar jaar hier rond. En uh, ik ben geen kandidaat geweest voor de verkiezingen. Dus ze dachten dat ik dit klusje zou kunnen doen. Nou, tot zover uh, Henk Kamp. Uh, wat duidelijk is, uh, is meteen de stijl van Kampen: Hij is uh, droog, zegt geen woord te veel. En geeft in een uh, hele korte tijd weer wat uh, de komende dagen zijn werk zal zijn. Uh, 20 september, volgende week donderdag... Uh, dan komt er een uh, debat in de Tweede Kamer over die verkiezingsuitslag. Hoe te duiden de uitslag. En uh, de dag daarvoor moet bij alle fracties op het bureau liggen... de rapportage van Henk Kamp, waarin hij dus moet aangeven... wie zou geschikt zijn als uh, bijvoorbeeld informateur... en met wat voor opdracht zou zo'n informateur of informateurs... dan aan de slag moeten. Hans van der Inka, dankjewel. Um, wij sluiten dit Radio 1-journaal af met nog één politiek berichtje. Namelijk dat de nummer 2 van de partij van Hero Brinkman uit de partij stapt. Hij heeft een beetje boze brief geschreven... met 24 klachten die hij heeft volgens deze meneer Strijk. Heeft Brinkman tijdens de campagne bevolkingsgroepen... zoals Polen en Antillianen weggezet. En censureerde Brinkman ook tv- en media-optredens van Strijk. Nou, dat is het laatste nieuws van de DPK. Tim en ik wensen u een goede avond. En wij gaan nu naar avondspits van WNL. Joost de Eermans. Dag Lucella, dankjewel. We praten door in Avondspits over de mokerslag van gisteren met Aanjoan Boekenstein en politicoloog Chris Alberts. Want ik stel dat de winnaars van nu nog wel eens de verliezers van straks kunnen zijn. Dat wil zeggen Partij van de Arbeid en de VVD. Want als er twee mannen in helse klus te wachten staat, dat weten we, dan is het wel Diederik Samsom en Mark Rutte. Ze zijn tot elkaar veroordeeld. En of dat nou zo goed gaat uitpakken, daar wil ik graag uw mening over. Want ik zeg, VVD en PvdA samen, dat wordt een vechtkabinet. In Avondspits doet u dus mee. Hashtag WNL gebruiken of hashtag vechtkabinet. We gaan erover praten. Doe maar mee. Dit is Radio 1. Nou, WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Dit wordt een vechtkabinet. De avondspits raast voorbij, en u bent getuige. Wel, wie nou? 0800 Ja, VVD en PvdA, dat zijn de grote winnaars. Maar tegelijk hebben ze hun straf gekregen. De kiezer heeft ze veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 4 jaar. Zonder aftrek en met 2 op 1 cel. Er is geen alternatief. De Groze coalitie zal er moeten komen. Aangevuld met één of twee sidekicks voor de steun in de Senaat. Gelukkig staat het bouwwerk onder leiding van Rutte en niet van Samson. Maar dat is een geluk bij een groot ongeluk. Geen van de kiezers die op Samson of Rutte hebben gestemd wilde namelijk dat ze allebei aan de macht zouden komen, sliepen juist weg bij de SP en de PVV om te zorgen dat of Rutte, of Samson, zeker niet in het torentje zou komen. Het ele electoraat van de Reuzen staat dus lijnrecht tegenover elkaar. Net als hun lijsttrekkers. Samson wil de 3%-regel loslaten, de hypotheekrenteaftrek aanpakken... AOW-leeftijd nauwelijks veranderen en het ontslagrecht niet versoepelen... en de uitkeringen verhogen. En de VVD die wil dit allemaal juist niet... en kan daarbij ook de helft van hun harde law-en-order voorstellen... zo in de prullenbak gaan gooien. U weet hoe het gaat met gedwongen huwelijken die mislukken. Dit wordt een vechtkabinet. Wel WNL 0800 1121. En u doet mee 0800 1121. Inderdaad, dit wordt een vechtkabinet, zeg ik. We gaan zo praten met Arend-Jan Boekenstein, oud VVD Kamerlid. Hoe kijkt hij aan tegen de klap van gisteren? Voor hem een hele gunstige. En ook eh, Pootkloog Chris Alberts doet mee. U doet ook mee via hashtag WNL of hashtag eh, avondspits. Kan ook zijn hashtag vechtkabinet. Goedenavond, Arend-Jan Boekenstein. Goedenavond, Arendt-Jan, uh, Dit wordt een vechtkabinet, zeg ik. Uh, hoe kijk jij aan tegen de toekomst nu de VVD overigens van harte provisie had met, uh, met de uitslag voor jouw uh, partij. Uh, en de PvdA zo enorm gewonnen hebben? Maar kijk, om het positieve te beginnen, het is natuurlijk heel fijn dat uh, Rutte weer premier blijft. Want in Europa is het ontzettend belangrijk dat Rutte naast Merkel blijft staan. Tegenover. Uh, Spanje, Frankrijk en Italië. Hè? Stel je voor dat uh, Samson was geworden als je dus samson hollande Rajoy en monti gehad? Ik moet er niet aan denken, tegenover Duitsland. Hè? Ja. Maar je hebt het gelijk, dat, het is absoluut zo dat PvdA en VVD grote uh, programmatische verschillen hebben. Dus hoe moet je dat dan gaan doen? Nou is het ook weer zo, dat als je, stel je voor dat ze enorme ruzie maken tijdens de formatie hè, en uh, ze doen helemaal niks. Dan wordt het ook weer afgestraft door de kiezer. De kiezer zegt eigenlijk van wij hebben zo gestemd, dus zoek het maar uit en je, en je gaat maar regeren. Nou, is het nou helemaal onmogelijk? Ik zie eigenlijk één grote uitruil die echt mogelijk zou zijn. we ja. de politiek kunnen lostrekken sinds 2002. En dat is, uh, de VVD gaat bij de hypotheekrente aftrekken door de pomp. En de PvdA gaat bij de flexibilisering van de arbeidsmarkt door de pomp. Woningmarkt tegenover ja. arbeidsmarkt, uitruilen. Ja. Kijk, en op, in een verdeeld land zijn de echte staatslieden, dat zijn mensen die bereid zijn tot tot uitruilen. Hè? Dat is de enige manier hoe je in dit moeilijke land, in dit verdeelde land kan regeren. Zeker. En welk punt vind ja. jij, Arend-Jan, moet er absoluut worden gescoord door de VVD, sowieso verzilveren, anders niet uh, meedoen? Ik vind dus echt, voor mij is van alle punten de flexibilisering van de arbeidsmarkt nee. echt heel belangrijk, ook omdat het voor, voor Europa zo vreselijk uh, belangrijk is. Hè? Ik zou ook zeggen, uh, defensie, ja. daar moeten we echt niet meer op bezuinigen. Dat is gewoon verschrikkelijk dat daar gebeurt. En bij de hypotheekrenteaftrek kun je uh, voorstellen bedenken... waarbij ook bestaande gevallen op een hele intelligente manier... stapje voor stapje en natuurlijk volledig gecompenseerd... op het niveau van de inkomstenbelasting, daar zou je wat kunnen doen. Ja. Maar nou zeg ik toch, uh, uh, Arendt-Jan, iedereen wil een stabiel kabinet. Hè? Dat is de hele campagne gezegd, er moet een stabiel kabinet komen dan vanuit het midden... Het kon wel eens een vechtkabinet gaan worden. Je kunt wel zeggen, we ruilen het uit. Maar gaan die twee giganten, gaat dat samen door een deur uh, voor vier jaar? Nou, dat is natuurlijk de grote vraag. Het is ook wel een beetje zo van, kijk, we zitten in een grote crisis. Hè? En potverdorie, is het nou niet mogelijk dat Mark en Diederik tegen elkaar zeggen van... jongens, we moeten vooruit. We kunnen alleen maar vooruit als we bereid zijn tot een uitruil te komen. En dan leveren we Nederland beter af van waar we begonnen zijn. Terwijl als we dus net zoals... ...weet je wel, de CDA en PvdA vroeger... ...dus vechtend over praten ja. rollen... Ja. ...weet je nog, Wouter Bos en Balken... ...en dat was verschrikkelijk wat daar gebeurde. Hè? Nou, dat zal afgestraft worden door de kiezer. En terecht, want de kiezer zegt van... ...jongens, dat is allemaal leuk en aardig... ...jullie zijn altijd weer groot... Ja. En nu moet je net als grote jongens gewoon zaken gaan doen. We moeten gaan aanpakken. Dat, dat aanpakken, dat staat ze zeker te, te doen. Uh, u kunt meedoen 081121 met uh, dit debat wat Arendt-Jan daar nu aftrapt. 081121 als u zegt, met mij dit wordt een vechtkabinet. Ik heb er weinig vertrouwen in. U kunt ook zeggen, dit is juist de... De toekomst. Deze twee giganten die moeten elkaars de brug naar elkaar toeleggen. En dan doet u ook mee. Sam van der Pol twittert mij ik geloof dat Samson en Rutte het goed met elkaar kunnen vinden. Dat denk ik overigens ook. En de VVD en PvdA verschillen van, van wel, dus vergt wel compromissen. Nou, dat zegt Arendt-Jan Boekenstein ook. Die ik ook eens hartelijk dank wil zeggen voor zijn reactie, want hij is inmiddels weg. Bedankt Arendt-Jan Boekenstein. Kees van Loon zegt Eerdmans, als die twee het alleen doen, komt er niet eens een kabinet. We gaan luisteren naar u, want er komt van alles binnen via de lijn. Dan zeg ik tegen de eerste beller Piet van Nes Goedenavond. Goedenavond. Ik ben het met jou niet eens. Ik denk dat er geen vechtkabinet komt. Nee, je verwacht wel natuurlijk de grote coalitie. Of zie je nog iets anders nee. gebeuren? Uh, als we naar 2010 teruggaan, uh, heeft VVD en PvdA toch ook geprobeerd een kabinet te smeden? In 2010? Ja. Uh, nou, dat, is, dat was paars bedoel je? Dat werd ja, geprobeerd, paars plus. paars plus? Dat is mislukt? Mislukt. Maar waar... dat zal nou ook gebeuren. Ja, maar dan ben je het toch met me eens? Nee, jij zegt dat het een vechtkabinet wordt. Dat betekent feitelijk dat ze aangetreden zijn. Aha. Nee, en dat dat gebeurt dus niet. Juist. Jij zegt het mislukt al voordat ze gaan beginnen. Ja. Dat gaat nog ja. verder, Piet. Nou, ik... ik ja, ik... dat weet ik. Ik denk dat het nieuwe verkiezingen worden. Ik weet niet of dat in de grondwet staat. Ik weet niet hoeveel tijd ze hebben om eventueel... wat anders zou je naar VVD, CDA, D66 en met gedoog van de PVV... Nou, ik vrees dat valt D66 daar uh, hele uh, zware nachtmerries iets van krijgt. Oké. Okay. Nee, dit, dit, dit wordt uh, waarschijnlijk nieuwe verkiezingen. Oké, okay, Piet van Es, dankjewel. Nieuwe verkiezingen worden er zelfs bijgezet. Uh, we kunnen gaan kijken op Twitter, komt uh, Bidding Gutsjan Koban, zegt... zonder een middenpartij erbij wordt het zeker een vechtkabinet met VVD en PvdA. Er, er, er zal dus een balans gevonden moeten worden met misschien een andere partij erbij. Goedenavond, Wouter Rozen uit Westerveld. Wordt het een vechtkabinet? Uh, ik ben bang voor wel... Uh, nou, moet ik wel zeggen dat mijn voorganger eigenlijk uh, de meeste kansen geef. Dat er überhaupt geen kabinet komt. Ja. En daarnaast denk ik, als het wel een kabinet gaat worden, het zijn uh, twee hele grote ego's. Ik moet uh, trouwens zeggen, ik ben fel anti-PVDA. Dat ten eerste, maar ik vind dat Samson het perfect heeft gedaan. Ja. Dat was echt briljant, die man. Dus, en dat gaat uh, uiteindelijk tegen hem spelen, denk ik, in de kabinetsformatie. Ja, er zit natuurlijk onder die stropdas zit gewoon een, nog een bet betere actievoerder. Ja, en hij is heel gewoon IJssel heel goed, maar hij kan niet te veel ingeven. Maar ook uh, Rutte kan niet te veel toegeven. En ja, dan wordt de discussie wie gaat erbij komen. Maar we hebben inderdaad ook gezien met Balken en uiteindelijk waarom het laatste kabinet viel was omdat de PVDA wegliep om ze zin niet kreeg. Ja, dat moeten we niet vergeten. En... Maar, da dat da maar ik moet zeggen, maar als je Wouter mag onderbreken... Uh, CDA, PvdA, daar zit een soort haat, uh, haat, liefde, nou, meer haat dan liefde van, van oudsher. Onder, tussen PvdA en VVD zou je zeggen, gevoelsmatig... Hè, Paars was nou niet echt een, een vechtkabinet. Wat dat betreft... Nee, maar toen, toen had je meer rechtse PVDA's en meer linkse uh, VVD'ers. Daar en heb je gelijk in. De linkse VVD'ers zijn wat weg en de rechtse PvdA'ers zijn wat weggetrokken. Ja. Zeker ook het uh, beleid dat ze uh, campagne niet hebben gevoerd. Ja. En daarnaast, uh, moeten we dat ook in rekening houden? Wordt iedereen gezegd van dat de pro-EU uh, uh, heeft gewonnen. Maar als je de zetels gaat tellen van de EU-kritische partijen en de EU-negatieve uh, partijen, dat is dus zeg maar de PVV, ja. dan zitten de EU-kritische partijen, komen uit op 76 zetels. Maar reken je de VVD niet, dan reken je de VVD mee. Dan reken ik wat wat wilde, uh, sorry, wat meneer ja. Rutte heeft gezegd inderdaad van. Nou, we geen geld naar Griekenland, indien dit, indien dat. En we geen Absoluut. minder soevereiniteit naar Griekenland. Ja, naar dat Ruud. vind ik ook. Dat wordt de, vergeten, de, maar ja. die, die, die, heel kritisch opgesteld. Dus als je gaat dat allemaal bij elkaar gaat optellen, kom je met 76% wat eigenlijk. Tegen 72, minder macht naar de EU wil. Ja, Wouter, bedankt. We gaan door. Want ik ben het helemaal met je eens. Hij heeft wel eens bijna gezegd, ik steek die vlag in brand. Die, die EU-vlag nou er zo ook geen ver ging Rutte niet. Maar wel dat hij niks had met die sterretjes op dat, uh, op dat doek. Uh, hij is zeer kritisch. Dat wordt vergeten in het buitenland. Meneer Barroso rekent zich weer heel snel rijk met, met Mark Rutte... om hem in het euro pro kamp te zetten. Marco van Gent, 20 mei, het zal mij benieuwen. Vechten voor het landsbelang en in het belang van burgers van dit land... zou de prioriteit moeten zijn. Shark zegt, beide kunnen het risico niet nemen. Anders stemt Nederland volgende keer weer op die dus ik doen er goed aan om samen te werken. Gerbert Jos Kleijzen twittert, avondspits, paars 1 was goed, paars 2 een puinhoop. U doet mee op Twitter ook, hashtag vechtkabinet gebruiken. Uh, en bellen kan nog steeds 0800 1121. Het wordt een vechtkabinet, zeg ik. Ronald Rambeek zit ik ernaast of ja. ben je het met me eens? Uh, goedenavond, ik ben het uh, uh, niet met je eens. Het wordt een vechtkabinet. Uh, en eigenlijk is de hele simpele reden dat partijbelang uh, belangrijker zal zijn dan landsbelang. Uh, beide partijen hebben uh, een uh, enorme uitslag gehaald en hebben er absoluut geen belang bij om nieuwe verkiezingen te krijgen. Uh, dus ik denk dat partijbelang belangrijker zal zijn dan landsbelang. Nou, duidelijke analyse. Uh, jij zegt, dan blijft het dus eigenlijk een heel goed kabinet... omdat men er zelf uh, anders de dupe van, uh, van wordt. Chris Alberts is aanwezig. Goedenavond, uh, Chris. Uh, Goedenavond. Dag, Chris. Welkom. Wordt het, een, uh, wordt het een vechtkabinet, denk jij? Nou ja, kijk, er is natuurlijk altijd enige potentie tot vechten. Maar eerlijk gezegd, kijk, ze moeten gewoon heel veel dingen doen. Uh, daar zijn ze het ook over eens dat er heel erg veel gedaan moet worden. En dat gaan we allemaal heel erg voelen. Dus op het moment dat je dat hebt, dat je al die maatregelen hebt ingevoerd, dan wil je toch even wachten. De verkiezingen totdat het weer, eh, totdat het weer een beetje beter gaat met de portemonnee van de gemiddelde burger. Want ze anders niet meer op je stemmen. Dus ik zou zeggen, we gaan hmm. eerst even saneren en daarna gaan ze er gewoon rustig op de rit uitzitten. Om ervoor te zorgen dat ze in ieder geval niet de volgende keer verliezen. Ja, ben je het eens met Boekenstein, die bij ons zei net eh, van het, het zal tussen de arbeidsmarkt en de woningmarkt gaan, die moeten uitgeruild worden. Dat is het belangrijkste. Dan komen ze, dan komen ze er samen uit. Nou ja, het enige wat ik eigenlijk het enige wat ik erg ingewikkeld vind is met de hypotheekrenteaftrekking hoe serieus de VVD dat neemt. En verder ja. zie ik eigenlijk, heel weinig, zie ik eigenlijk nou, heel weinig problemen. Nou, de AOW? De AOW-leeftijds Nou over. ja, zijn ze het daar nou echt over oneens? Volgens mij zijn ze allebei het eens dat dat twee jaar om, dat, dat naar 67 moet. Dus dat, dat, dat zit tempo, toch heel erg ja. in elkaar... Dat zit toch uiteindelijk heel erg in elkaar's richting. En de 3%-regel? De 3%-regels, Chris? Dat, dat, ja, dat... maar ja, dat zijn ook dingen dat makkelijk compromissen sluiten. Kijk, zo gaat het natuurlijk in de beeldvorming en in Den Haag gaat het niet zo. Dus daar gaan we dan eerst drie maanden over vergaderen. Maar we weten nu al dat de VVD niet gaat accepteren dat we ons niet aan de 3%-norm gaan houden. En we weten dat de PvdA daar door de bocht gaat. En wat we dan ook weten is dat de PvdA dan als een stapje terugkrijgt... Uh, dat het wat minder snel dan 0% hoeft, of iets in die gegeven. Ja, ja, ja. Dus daar is ook... Dat zijn allemaal dingen die zijn allemaal niet erg principieel. Het enige wat ik zou zeggen is... Mark Rutte is wel heel erg stellig geweest over die hypotheekrenteaftrek. Nou, dat lijkt me moeilijk voor Murrit om daar weer... Ja, dat is te gaan, een punt. Maar ja, goed, we hebben gekkere dingen gezien. Zo eh, is het verleden. ook. Chris, ja. bl blijf luisteren. Slooprecht zegt uh, een vechtkabinet lijkt me ook wel leuk. De PvdA heeft betere straatvechters. En de VVD krijgt dan het lid op den neus. Hans Klaassen twittert avondspits. Eerdmans, wat denk je van VVD, CDA, D66 met SP? Zo, dat wordt nergens genoemd. En ik geloof dat SP redelijk is uitgesloten door, door Rutte. Hans van Dalen zegt: de kiezer heeft gesproken. Dus als de partijen enig respect hebben voor de kiezer, maken ze het mogelijk. Uh, Geukan zegt: uh, zonder een middenpartij erbij wordt het zeker een vechtkabinet. En ah, er zal dus een balans gevonden moeten worden. Gerjan zegt: PvdA en VVD zullen worden afgestraft. Nu weer een pro-EU-kabinet is koren op de molen van partijen als SP en PvV. En dat zeg ik eigenlijk ook: de verliezers van nu konden nog wel eens de winnaars van morgen worden. U doet mee 081121. Dit Wordt een vechtkabinet. Wat denk jij, Riet, uit Tiel? Nou, ik geloof dat we ons niet zo ongerust hoeven te maken. Het zijn twee zeer intelligente jongens. Mm. Uh, ze hebben analytisch leren denken. En ik denk dat ze er wel uitkomen. En als ze er een partijtje bij moeten hebben, dan moeten ze Uran de nemen. Die kan er dan mooi tussenin staan. Die kan er goed met de stekker aan elkaar knopen, bedoelt u? Ja. Nou, 7 4 zetels. Dit is toch een, uh, weer een kans hebben voor een kleine brug. Maar ik vrees dat dat niet voor Rutte een echt aantrekkelijke optie is. Da Dankjewel, Riet, voor het bellen. Uh, Pim, Pim Hendricks uit Nijmegen, goedenavond. Goedenavond. Ik denk dat het uh, niet goed gaat komen. En ik moet nog maar zien dat ze überhaupt tot aan een kabinet komen. Ze hebben elkaar zo'n veeg uit de pan gegeven. En dan bedoel ik vooral Rutte, die uh, gezegd heeft dat de PVDA. Slecht is voor Nederland dat ik het niet zie gebeuren. Niet zien gebeuren, zelfs niet op, op Nationale Knuffeldag. Dat is het overigens ook nog eens een keer vandaag. Misschien dat dat nog, nog een, een hulp behulpzaam is. Ja, wie weet moeten ze daar maar eens mee beginnen. Maar goed, als ze dat gaan doen, uh, dan uh, neemt geen enkele zich, uh, voelt zich geen enkele zich meer serieus genomen. Want hm. het is of het een of het ander. Uh, het is precies wat ze vanmorgen zeiden. Uh, Rutte die zei van, ik ben beloond voor uh, mijn resultaat wat ik neergezet heb en uh, de PvdA die roept van ik uh, kan uh, het, het ja. moet anders. Ze staan nog steeds allebei op hun strepen, zeg je. Uh, Pim, dankjewel ja. dank voor het bellen. Uh, Jenos Farisse zegt, uh, Samson heeft meer links te kiezen dan Rutte rechts. Even eentje om over na te denken. John van Garderen twittert, ik begrijp niet dat men de VVD nog tot het midden rekent. Voor mij niet en daarom zit het probleem daar. En dat werd al eerder gezegd, dat vind ik ook een punt, dacht de Wouter Rozen. De VVD is helemaal eigenlijk geen middenpartij, die is juist... ...behoorlijk naar rechts getrokken. En dat heeft Rutte zeker laten zien in deze campagne. Nick Reed uit Almere. Ja, Hoi. Hoi. Um, nou, ik, um, uh, ik wilde graag iemand aanhalen die jullie hadden geïnterviewd... ...waarvan ik de naam helaas even niet meer weet... ...maar die stelde dat uh, de kiezers van beide uh, giganten... Uh, ...nu niet blij zouden zijn met de uitslag. Ja, dat was ik. Ik. Uh, Oh, nou, ik, uh, ik kan voor mezelf spreken en voor uh, een aantal mensen om mij heen uh, dat dat absoluut niet het geval is. Ik zou niet zeggen op welke van de twee ik heb uh, gestemd, maar ik ben zeer zeker blij met deze uitslag. No, uh, het is ja. een uh, prachtige uitslag voor onze prachtige coalitie uh, model, uh, land waar ja. ik bijzonder uh, trots op ben. En ik denk dat er een uh, sterk... Uh, uh, ja, uh, uh, uh, coalitie, uh, uit. Maar dat denkt u, meneer Rees, denkt u dat ik overdrijf ja. als ik zeg dat het merendeel van VVD en PvdA stemmers juist niet wilde dat de ander het torentje zou behalen? Nee, nee. Ik denk dat u daarmee de kiezer onderschat. We zijn allemaal volwassenen en uh, de mensen die we gekozen hebben, die zijn ook volwassenen. Ik verwacht dat ze als volwassenen ja. uh, tot mooie compromissen kunnen, zullen kunnen komen. En uh, ik wil dat de uitspraak van een onderschatting van de kiezer... Nou ja, Nick, duidelijk, duidelijk verhaal wat je, wat je zegt. Ja, ik denk dat een nek en nek strijd niet komt... omdat mensen zo graag willen dat die partijen samen gaan. Maar ik ben ook geen politicoloog, dus u mag uw mening erover geven. 0800 1121 dus. Meneer of mevrouw Duivenneet zegt... Eerdmans eens met de stelling. Ik gok op een centrumrechtse ruziecoalitie. En met uh, dus het CDA er nog tussen. Um, dan zegt de broer van Nico... Daar is hij weer. Hashtag BNL. Het wordt een centrum kabinet zonder de VVD. En ja, een vechtkabinet dat samen vecht tegen het 35% ecologische begrotingstekort. Um, Chris Albers, heb je nog een reactie te geven op hetgeen je hoort hebt? Nou, ik vind eerlijk gezegd dat mensen wel een beetje onderscheid moeten maken... tussen campagne-retoriek en wat mensen dan vervolgens de dag na de verkiezingen gaan doen. Ik bedoel, het is niet voor niks dat Rutte vandaag zegt van we houden het allemaal even stil... Ik bedoel, er zijn heel veel harde woorden gezegd, ja. maar dat is natuurlijk alleen maar omdat, we, omdat het ook het onderscheid duidelijk moet maken. En die partijen weten van tevoren, en Samsung heeft dat trouwens heel duidelijk gezegd, dat er uiteindelijk compromissen gesloten moeten worden. En die gaan ook gesloten worden. En dan hangt het vooral van persoonlijke verhoudingen af over of dat stand houdt, ja. zou ik zeggen. Chris Albers, dankjewel voor je commentaar. Tot een volgende keer. Een korte reactie nog van Joop Bakker, als je het kort kan zeggen. Joop, hallo, hallo je bent in uitzending. Hé, hey, nou dit is al heel veel zeggen, uh, weggemaaid, uh, maar uh, de stelling, ik ben dus oneens uh, met deze stelling, want ik vind inderdaad, er zijn uh, heel veel knappe koppen daar in Den Haag, dus ik neem nu een keer aan dat ze die ook gaan gebruiken. Ja. De andere woorden is dat ze op een gegeven moment uh, samen niet meer in hokjes gaan denken, maar in uh, Nederland gaan denken en gewoon een keer van Nederland gaan staan... en zorgen dat Nederland gewoon uit deze periode komt... zodat iedereen weer een beetje adem krijgt en lucht krijgt... en we weer positief kunnen gaan denken. Ja. En zeker ook de media, want dat heb ik nog niet gehoord... voordat ik dat even aanhaal. Ja, ja. Ik vind de media altijd zet op de e negatief uh, praten... en altijd Kijk. weer even de kantlijn zoeken van... Uh, zit het scherp zetten, weer links scherp zetten, rest scherp zetten. Maar e ook eens een keer wat ja. ook positief denken. Positief denken ook in de media. Hij is genoteerd. Wij, wij, gaan, er, wij gaan er vast wel een keer aan meedoen. Blijf blijven ook kritisch overigens. We zijn er doorheen, avondspits was dit tot, tot zover. U gaat uh, luisteren op Radio 1 naar Kunststof zometeen. Ongetwijfeld met meer politiek nieuws als het er doorheen komt. In kunststof in ieder geval Kiesja Hekster te gast. Morgenochtend is WNL terug op de buis. Met vandaag de dag met daarin te gast. Model Kim Kutter, autocoureur Guido van der Garde, Pieter Kleinberning en strafrechtadvocaat Jan Hein Kuipers. Mooi. Morgenavond zijn wij terug vanaf half zeven op Radio 1. de day after the day after. Een heel fijne avond en graag weer tot morgen. Dan kom je tot twee dingen. Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee dingen. De nieuwe Tweede Kamer is gekozen. En enkele bekende gezichten zien we daarin niet terug. Voorzitter, dank u wel. Deze en volgende week in twee dingen. Elke dag een Kamerlid dat afscheid neemt. Dan mag ik nu het woord geven aan de heer Van der Ham. Nog één keer als Kamerlid aan het woord. d 66 er Boris Van der Ham. Twee dingen. Zometeen tussen acht en half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Combatimento Consort Amsterdam speelt Hendels Concerti Grossi. Nieuw op cd en live vanaf 27 september. Kijk op combatimento.nl. Dit is Radio 1.